Het kabinet heeft besloten de basisbeurs voor studenten te vervangen door een stelsel waarin studenten het geld voor hun studie moeten lenen. Dat leenstelsel zou in 2014 moeten worden ingevoerd. Het sneeuwt in het westen van het land. Via Twitter laten mensen weten dat het witter wordt in Gouda, Dordrecht en Leiden. Ook worden verdwaalde sneeuwvlokjes in Maasluis waargenomen. en signaleert een twitteraar lichte motsneeuw op Schiphol. De buien trekken de komende uren over heel Nederland heen. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in bijna het hele land. Rijkswaterstaat is volop bezig de wegen bereidbaar te houden... en heeft al voor de sneeuwval zout gestrooid. Er wordt gewaarschuwd voor een drukke ochtendspit. Jasper S. heeft meegedaan aan het DNA-verwantschapsonderzoek... omdat hij gepakt wilde worden, dat heeft zijn advocaat gezegd. S. zou opgelucht zijn dat hij na 13 jaar het geheim niet meer hoeft te dragen. S. bekende gisteren Marianne Vaatstra in 1999 te hebben verkracht en vermoord. Hij zei dat hij Marianne niet kende, haar toevallig tegenkwam... en met een mes het weiland indwong. Volgens zijn advocaat hield, de moord, uh, hield hij de moord geheim om zijn gezin te beschermen. S. heeft het hen gisteren zelf verteld. De vader van Marianne Vaatstra zegt opgelucht te zijn na de bekentenis van Jasper S. Nederland stuurt Patriot-raketten naar Turkije. ingewijden zeggen dat dit morgen in de ministerraad wordt besloten. Dat zal later vandaag zijn. De raketten worden gestationeerd in het grensgebied met Syrië... en moeten Turkije beschermen tegen eventuele aanvallen vanuit Syrië. Hoeveel Nederlandse militairen met de Patriots meegaan is niet duidelijk. Ook is niet bekend wanneer ze gaan.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 Astrid de Jong. Vannacht ben ik ook nog de sneeuwlijn. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd wanneer nou eindelijk die sneeuw gaat vallen. Ik kom hier net naartoe, ik was er helemaal klaar voor. Ik had mijn oorwarmers op en ik had de krabber in de hand. En ik denk, nou, laat maar komen die sneeuw. Sneeuwkettingen om mijn schoenen. Niks. Echt helemaal niks. Twee graden boven nul. Het vriest niet eens. Nee, hier dan niet, mocht het bij jou anders zijn. Ligt er al een dik pak sneeuw? Zodra je de sneeuw signaleert, bel even 0800-1121. Houden we gewoon dwars tussen alle vragen en antwoorden door... de sneeuwstand in Nederland bij vannacht. 0800-1121 is dus het telefoonnummer dat je kunt gebruiken... om je vragen en je antwoorden ook door te geven. En de sneeuwstand dus. Mailen kan naar omroepmax.nl. Twitteren via apenstaartje nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma. En die is te vinden op www.omroepmax.nl. Slash nachtzuster. Moet nog wel even de chat aanklikken. En vergeet het niet. Het is sneeuwstand. Zodra er gesneeuwd wordt. Ergens boven Nederland. En het de grond. Dan hoor ik het graag. 0800 1121. Ze legt haar goele handen op mijn voorhoofd En kijkt me even onderzoekend aan Ze helpt me bij het drinken van wat water Ah zuster, blijf toch even bij me staan Nacht waar Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster Ik brand van binnen Nacht zuster. Doe iets van je bij. Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht haal ik de morgen? Ik doe iets aan de pijen. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koot en kippen wel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven. Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nacht wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht brand brand van binnen. Nacht, it, Nacht wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht al ik te morgen. Nachtzisten. iets aan Sister. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. ik de morgen? Nacht, zuster. doe iets aan de <lacht>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 Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster, oh, oh, oh, oh, oh, de pijn, de pijn, de, de, de, de Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Vragen, antwoorden en de sneeuwlijn vannacht in Nachtzuster 0800-121-Dik. nacht. Goedemorgen Astrid. Hallo, goedemorgen. Jeetje, zeven minuten over twee. <laughs> doe, je, doe je morgen vroeg wel heel voorzichtig dan? Ik doe altijd heel voorzichtig. Dan staat je wel wat te wachten als je het allemaal zo mag geloven. Ja, ik, ik, ik ben er helemaal klaar voor. Vijf uur Bedankt. dan verwacht ik een, een sneeuwdek waar je u tegen zegt. Ik wou net zeggen met je hoor warmers op. Echt vrijdag, maar ik, ik, ik, natuurlijk hoop ik dat iedereen veilig is, dat er niks gebeurt. Maar verder vind ik nee. het heerlijk als de hele, de, alles ontwricht wordt. Gewoon ja. alles, <laughs> alles anders. Niks ja, met ja, ja, ons broodrommeltje ja, ja. naar het werk. Niet allemaal nee, braaf met z'n allen achter de computer, nee voorzichtig achter elkaar aanschuiven door de sneeuw... af en toe werp je een sneeuwbal hoor. naar een wildvreemde... je <laughs> wuift terwijl de ijspegels aan je oren hangen... en je drinkt ja, samen warme chocolademelk. Terwijl de NS de trein alweer heeft gehalveerd... <laughs> <Ja>. <laughs> dan denk ik, maak zo'n trein dan langer. Ja, maar dat kan niet, want ze hebben net een nieuwe oh. spoorlijn aangelegd... dus het geld is op. Ah, ja. natuurlijk. <laughs> ja, ja, klopt. En die, er moest natuurlijk caviar uh, en champagne geserveerd worden vandaag aan de koningin. Ja, en, ja, en er ja, moesten ja. 17 mensen ingezet worden om uh, Bea eraan te helpen herinneren... dat ze wel moesten uitchecken met de chipknip. Chip, ja, chip, de OV-chipkaart. Weet dat mensen veel. Ja, precies. Dus daar heeft ze mensen voor. Kost allemaal geld. Ja, heel ja. goed. Goed. Maar waar bel je eigenlijk over? Ik heb een vraag. Oh, het schaats... Ja, echt waar. Het schaatsseizoen is weer begonnen. ja. En nou heb ik mij al een paar jaar afgevraagd... Uh, aan de binnenkant van het rechterbeen van zo'n schaatspak... daar zit een rond stukje stof. Oh ja. En dat is meestal in een andere kleur, in een, in een lichtere kleur als het pak. Ja. Waar is dat nou toch voor? Want ze hebben dat allemaal. Ja. Alleen aan het rechterboven binnenbeen. Ja, je zou denken dat het een soort stootkussentje is voor bij het pootje over, hè? zou je denken, maar ja, waarom dan in een lichtere kleur? Ja, maar ik dacht misschien met tijdmeting of... Oh, oh ja. Ik ben zo benieuwd. Nou ja, maar dat, dat moet toch te beantwoorden zijn. Wat een prachtige vraag, ja. Dick. Wat een heerlijk beginnen. Een inhoudelijke informatieve vraag. Dank je. Het heeft ja. alles met kou te maken ook. Ik denk ik hou ook het, nog ik een keer het een beetje in de sfeer. Ja, tijden passend. Geweldig. Mooi, hè? Ja. Zeg, eh, Dick, waar, nou, waar woont je huis? Mijn huis woont in Eemdijk. Eemdijk. En... en dat ligt, ligt onder Spakenburg. En, en nog geen uh, sneeuw zeker? Niets van dat al. Niks? Ook niet een vlokje? Nee. Een vlokje ergens? Nou, ik, heb, ik heb lekker het raam een beetje openstaan. Ja. En ik heb de gordijnen opzij geschoven. En dat als ik wakker word, wat nog wel eens wil gebeuren s'nachts... dan kijk ik even met één oog naar buiten en dan... Weet ik of het wel of niet. Is. Maar wil je dat ik je roep als het gaat sneeuwen? Ja, vind best. Oké, okay. dat moet ik even noteren. Waar hebben jullie een heel veel zin, bedoel je? Ja, dat ik gewoon even. Dick! Sneeuw! Oh, ja. Het, dan schrik je wakker. <laughs> ja, is goed. Oké, okay, nou, geregeld. Ik Dank je mij. wel, Dick. Oké, okay, Astrid. Goedendag, fijne nacht. Dag. Hoi. Dank je, doei. Mark! Hallo. Hallo. Goedendag. Uh... Ik wou even iets vragen over uh, waarom katten geen varkensvlees mogen hebben. Oh, mogen ze dat niet? Nee, dat. Uh, weet je, ik hoorde dat iemand zeggen, ik weet niet meer wie, gewoon iemand die ik ken. Ja. En toen ging ik dat realiseren: dat uh, kattenblikjes die ik koop zit, nooit varkensvlees zitten. Het is dus altijd tonijn of zalm. Of oh ja, ja. Of rund. Of, uh, en jij bent ook een kattenliefhebber. Ja. Dat realiseerde ik toen. Ik. ik vind het zo gek, want ik denk als je het dier zo... Vlees alvoz dat hij het nog stiekem op Want schijnbaar is het niet gezond. Nee, ik, ik want... weet niet of ze het hem verteld hebben dat hij dat niet mag. Nee, maar mijn, mijn katten zijn vrij kritisch met eten, maar ja, ze kunnen ook nog eens een keer wat raars eten. Goeie, ja, want je ziet natuurlijk altijd de, de brokjes met kip en brokjes inderdaad met vis, ja, echt alles behalve varkensvlees. En brokjes met rund. Of zijn alle katten moslim? Dat zou ook nog kunnen. Dat, nou, maar dat is natuurlijk. Het, het, het, daar zit natuurlijk wel wat in dat er misschien ook mensen zijn die geen kattenvoer met, uh, met varkensvlees erin willen kopen. Dus dat, ja, dat, je het, dat je het wat makkelijker maakt door het gewoon niet te produceren. Ik denk nee, maar... overigens, maar dat, is, dat gaat dan vast vannacht ontkracht worden... maar ik geloof altijd dat al die brokjes eigenlijk allemaal dezelfde voorgemalen plastic flessen zijn. Oh, dat de merken het niet te doen, bedoel je? Nee, nee, maar ook dat, dat het... Ik denk... Eerlijk gezegd denk ik dat er, dat er nog geen halve tonijn in zes pakken kattenvoer met tonijn zit. Nee, het zou kunnen. Maar ik ben een beetje zwak daarin geweest. Ik kon niet tegen het eindloze gemiauw. Ik wou ook wel eens een keer stoppen. Maar ik denk, nou, laat maar, het is wel goed. Wat? Waar wou je mee stoppen? De kat eten geven? Nee, met, dat, uh, met die brokjes. Met die blikjes, weet je wel. Oh ja, die duurdere nou, blikjes die dan... eigenlijk helemaal nergens goed voor zijn. Ja. En als je dat dan doet, dan ben je dus echt weken de klos met gemiauw. Ja, ja. En terecht. Ik hoor mezelf heel erg twee keer. Nou, zullen, dat... we er gewoon, zullen we gewoon ophangen dan? Oké, okay, okay. oh, eh, Nog even, waar bel je vandaan, Mark? Ja, Arnhem. Arnhem. Is er al sneeuw, sneeuw, Mark? Nou, ik uh, kan niet uh, met de rots naar buiten, denk ik. Nee, maar je kunt ja, er, echt... al, heb je ook geen ramen dan? Jawel, maar de gordijnen zitten dicht. Oh ja, oh, dat is niet Maar op. ik heb, ik, ik heb uh, vanmiddag, vandaag, uh, Jan zag het er wel sneeuwig uit. En kon je niet met de rossel over de straat. Oh ja. Zo, zo, ver was, zo ver was het wel. Oh, maar dat zijn voor jou vervelende dagen, of niet? Ja, dat is, is wel een beetje irritant, ja, maar ja. Ik zou misschien wat meer risico kunnen nemen. Maar als er we wel een paar mensen tegen mij zeggen van... Uh, ja, beter van niet, dan doe ik het ook meestal niet. Nou, dat, dat vind ik ook niet onverstandig, inderdaad. Oh. Nee, precies. Even ja, het is een beetje dubbel. Want je moet ook niet te moeilijk gaan worden, natuurlijk. No. Maar ik heb ook geen zin om mijn half slippen ergens op een of andere weg te staan. Nee. Als ik niet per se naar buiten hoef. Nee, daar zit wel wat in. Oké. Okay. Dus, uh... Goed, Nou, dan zet ik bij Arnhem een vraagteken. Maar we gaan er even vanuit dat daar ook daar nog geen sneeuw valt. Dankjewel, Mark. Om oh, het gaat om vanaf twaalf uur vannacht... dat het sneeuw valt, bedoel je? Nou, het is al lang al twaalf uur vannacht geweest... Nee, maar bedoel, vanaf waar de beginnen jullie te rekenen, want vandaag heeft het al gesneeuwd. Ja, nee, ik wil weten of het nu sneeuwt. We, we wachten op, het, op de sneeuwstorm, op de, de maatschappij oh, ontrichtende oh ja, deken kom, ja. van sneeuw. Daar wachten we op. Ja, okay, en en dit is de nieuwszender, dus ik wil, de gewoon, ik wil gewoon de eerste zijn die het meldt. Ja, maar ik ben zo'n ap aparte want ik heb gewoon nog gordijnen dicht. Volgens mij heeft half Nederland dat, maar dat maakt niet uit. Nee, precies. Maar ik de meeste mensen kunnen dan wel even kijken voor me. Dus dan, uh, maar goed. Ja, dan, nee, oké. Okay. Dan krijg jij dispensatie. Ja. Voor mij is dat niet zo makkelijk, want dan, kan ik me nee. meteen, dan moet ik me meteen laten goedkeuren als ik dat kan. Nee, nou ja, ik bedoel, dat zou fijn zijn, maar dat kan ik dan even niet voor je regelen. Maar nee, toch bedankt. En uh, oh, er is okay. vast wel iemand anders ik, die Arnhem het kan, kan spotten. is een grappige, van maar wel serieuze kattenvraag. Ja, en ik denk dat uh, veel, veel mensen. Uh, ja, er moeten toch mensen zijn die dat weten. Want dat, ik heb het echt onthouden dat ik het wilde weten. Ja, nee, en daar zijn we voor. Dus dankjewel, Mark. Oké. Okay. Doei doei. Goeienacht. Hetzelfde. Dag. Joop. Goedenavond. Weer weerrapport vanuit Friesland hier. Het waait uh, heel hard, uh, maar het sneeuwt totaal niet. Ach, geen sneeuw. Dus, uh, Staat genoteerd. Nee. En dan moet je nog even zeggen, Udmon... Mm, ja, oh. ik kan weer Fries. <laughs> ik, ken, ik, ken, ik ken het wel verstaan, maar ik ken het niet. Oké. Okay. Waar belde je over, Joop? Behalve deze uh, sympathieke bijdrage nou, op het gebied van de sneeuwlijn gebeuren. Nou, kijk... Um, Af en toe dan hoor je zo van die voorspellingen dat weer het einde van de wereld aan zit. Te komen. Ja, dat is bijna, hè? Ja. Ja, weer bijna. Ik word daar een beetje best wel moe van eigenlijk. Oh. Ik, ik, volgens mij haal ik dat niet eens, het einde van de wereld. Nou, dan we worden dan tragische weken nu. Het ja, is toch wel, ik zit het, is? het is de 21ste te al hoor. Eigenlijk. Maar ja, het Kijk, eh, ik heb zoiets van, waar, waarom zou iemand dat willen kunnen voorspellen? Waar komt dat vandaan? Van de Maya's. Ja, de Maya-kalender, hè? Ja. En waar, waarom hebben die dat dan zo kunnen willen voorspellen, of zo? Nee, hebben... nee, maar wat ze gedaan hebben, en ik, ik moet zeggen, ik doe dat ook wel eens... niet dat ik het einde van de wereld voorspel... maar ik maak wel eens even een kalendertje van de komende twee maanden, daar ben ik heel druk... En dan maak ik even zo'n zo, zo schemaatje. En dan schrijf ik dan zo'n beetje in wat we, wat we nog te doen hebben die, uh, die, die dagen. Alleen zij hebben dat destijds, lang, lang, lang, lang, lang geleden, hebben ze dat zitten doen heel ver vooruit. En toen was er dus ja. één, één kalenderontwerpersoon. Die, die was ergens in december 2012. Die zei: Nou, zo is het wel goed. Weet je, als we tegen die tijd dat het zover is, dan gaan we dan wel weer verder. En, en omdat, het, ja, omdat ze dus heel lang wel hadden gedaan en opeens niet... zijn er heel veel mensen die daar de conclusie uitgetrokken hebben van... ja, dan vergaat dus dan de wereld. Want er is vanaf dan blijkbaar geen kalender meer nodig. En wat dat betreft zijn we wel zo met elkaar zo destructief denkend van... oh, oh ja, het zou zomaar eens kunnen. En dan, dan is het natuurlijk ook heel eng om te zeggen... nee, het is niet waar, want je houdt toch altijd de slag om de arm... Wacht even, ik stel een vraag en jij, jij weet het antwoord. Ja, maar dat is eigenlijk volledig komt, weer buiten het voormal. Dat komt niet format. duidelijk op mij over. Nee, ik ben er dus ook nog niet... Zullen zo... één keer duidelijk het antwoord vertellen? Nee, laten we, laten we vragen of iemand anders een duidelijk antwoord kan geven. Want ik kan wel antwoorden geven, maar zelden ook echt duidelijke. Dus 0800-1121 en dan komt er vast iemand anders die, uh, die dat uh, nog veel beter uit kan leggen. En die jou bovendien niet aan de telefoon he heeft. Dus dan kun je ook niet zeggen dat het niet duidelijk is. Dus 0800 1121. Eén. ja? Oké, okay, fijne dag, fijne en, avond. Ja, doeg. en uh, nog een hele fijne twee weken, Joop. Ja, okay, ja geniet doeg. ervan. Dag. Ans. Ja, hallo. Hallo. Jure, ik zit vlak bij Arnhem. Ik woon oh. in de huizen. En ja. daar sneeuwt het nog niet. Hé, nog, nog geen sneeuw. Nee. Geen sneeuw. Arnhem, staat genoteerd. Nee. Maar ik had een vraag ja. over sint Ja. Ik kocht vorige week chocoladeletters voor deze en gene. Oh, lekker. En toen dacht ik: laat ik eens een keer puur met hazelnoten kopen. Oh, eeuw. Maar dat bestaat dus niet. Nee, vind je het gek? Dat vind ik heel gek. Eeuw. <laughs> puur met hazelnoten? Ja. Dat kun je alleen maar bij een winkel krijgen waar ze zelf chocola maken. Ja, precies. Maar ik bedoel, in de wat letter. Ja. Nee, je hebt melk en wit en puur. En je hebt. Um, melk met hazel. Melk met hazel. Maar waarom geen puur? Oeh, lijkt me ook echt heel vies. Ik heb geen idee. Ik lust <lacht> geen puur. Dus. Maar uh, waar, wie wilde je dan opzadelen met uh, puur met hazelnoot? <lacht> ja, voor degene die puur wel lekker vinden. <lacht> Maar die, mensen die wel van puur houden, kun je dan puur zonder hazelnoot nemen. Ja, hebben heb ik ook gedaan. Oh, gelukkig. Ja, en maar je moet je met hazelnoot. Ja. Hé, ja. Nou, waarom zijn er geen chocoladeletters, puur met hazelnoot? Nou ja, ik... joh, ik, ik denk dat gewoon omdat het een heel vies idee is. Maar ik weet eigenlijk niet waarom ik dat vies vind. Nee. Ik lust alles ik met chocola vies. bijna. Maar, ja, Ja. Hmm. Nou, goede vraag, Hans. En, en uh, voor wie moest je allemaal cadeautjes kopen met Sinterklaas? Nou nee, voor niemand. Maar ik had uh, Het wordt voor degenen die vanaf, mij he? helpen. Ja. Vanwege oh. mijn handicap. Oh. Daar had ik overal chocolade letter voor gekocht. Ach, dat is lief. Ja. Ja, zo'n soort jaarlijks uh, extraatje. Ja. Ach, nou dat is wel weer heel sympathiek. En toen kwam je er dus achter, dat puur met de haas van nood. Nou, ja, nou dat had ik me al vaker afgevraagd. En ik dacht, vannacht, nou, bel ik het. Nou, dan, dan is de, dit het moment dat ook mensen moeten gaan bellen met het antwoord. Dus uh, 0800-1121. Dankjewel, Ans. Oké, okay. doei. Dag, daag. Joke. Ja, goedenavond Astrid. Hallo. Ik had al heel lang willen bellen. Oh. En nu opeens dacht ik, verdraait het. Het is weer donderdag. Ik ga eens eventjes Kijk. proberen ertussen te komen. Uh, ik heb gemerkt, ja. ik heb een vraag dus. Als ik geel gewoon een flinke uithaal... Je kent dat wel, de ene keer doe je een bescheiden geel, gapen, hè. Ja. Uh, en dan hou je je een beetje in... En dan denk je bij jezelf, oh, een ander moet het niet merken. Maar als je echt zo in de huiselijke sfeer bent en je geelt dus even hard grondig... Mm -hmm. en er zit iemand tegen je te praten, dan hoor je op het moment niet oh, wat ja. iemand zegt. Oh, dan ja. hoor je dus niet. En hoe, hoe, hoe, hoe werkt dat? Ik snap dat niet, hoe dat, hoe dat gebeurt. Ik zeg, zeg het nog eens, want ik heb het niet gehoord. Ik zat net te geelen. Ja. Nou, dan kan je het toch wel horen. Ik zeg, nee, dat hoor ik niet. En toen ging ik het later uitproberen. En toen klopte het als ik naar de radio zit te luisteren of iets. En ik geel, dan hoor ik op dat moment niet. Ik zit even moet je moet uitproberen? Ja, ik doe niet anders. Je ziet die echt via de webcam zijn mijn vullingen te tellen inmiddels. In ieder geval de niet-witte. Nee, nee, nou ga je het kunstmatig doen. Je moet echt zo'n hartgrondige geel hebben, weet je wel. Dat, dat, dat is zo heerlijk. Dat, als je een beetje geluid erbij maakt, is het nog leuker. Maar dat wilde ik dus niet. Ik wilde gewoon... Het gesprek blijven volgen. Ja, nee, dat begrijp ik. Nou, en dat ging dus niet. Ik hoorde het niet tijdens die geel, hoor ik niks. Nee. Nee, maar ik, bij, bij mij, ik hoor nog wel wat. Maar ik voel wel Nou, inderdaad... moet je maar eens een keer goed doen, hoor. Als ja, het echt is. Maar Joke, het kan toch bij andere mensen anders werken? Ja, ik snap er niks van. Een keer niks aan mijn neus, keren, en afdeling. Hmm. Nou ja, het is Ik kan niet een meer vraag. ophouden met gapen nu. Dat is een beetje het probleem. Maar ik... Nou, het is een goede vraag. Maar eens, laat maar eens iemand tegen je praten ja. als jij geelt. Oké. Okay. Ja, dankjewel, Joke. Ik wacht het af. Ja. Succes <laughs> en een fijne uitzending, hoor. Okido. Dag, dag. Dag. Meneer Hunveld. Ja, ja ik ben er. Nou, gelukkig maar. N nou, Dat ja. Dat uh, Ik dacht, de, de, de telefoonmaatschappij, want ik mag de naam niet noemen... Oh. Uh, ...die uh, heeft hier baat bij, bij deze praatprogramma's. ja. Want ik dacht, ik moet uren wachten aan de lijn. Maar hij niet weet, het ging heel snel. Maar het is gratis. Leuk is dat, nog beter. Ja. Ja, maar, nou ja, goed. Maar ik kan me bijna niet voorstellen. Het is wel gratis, dat is me echt verzekerd. Maar dan denk ik opeens, hoe kan dat nou? Ja, ik ben ook maar pas twee jaar terug in Nederland... na 45 jaar ontwikkelingswerk. Oh. Uh, dus ik ben eigenlijk niet helemaal op de hoogte van hoe het nou rijlt en zeilt, maar dat wil niet zeggen dat ik een digibet ben of nee. niet weet hoe de telefoontoets werkt. Nee. Maar uh, goed, leuk. Uh, ik hoorde over de Maya kalender. En dat de Maya, zei een van je uh, telefoonmensen uh, daar, ja, ja. Uh, die, die zei van uh, iemand bij de Maya, zei van nou 2021 en, of uh, 21 december, dan is het afgelopen. Ja. Maar dat is niet de kwestie. Nee. Uh, deze Maya hebben dat astronomisch berekend. Ja. En het is dus helemaal niet iemand die de vinger op heeft gestoken... en gezegd, uh, meester, uh, dan en dan gaat het afgelopen zijn. Oh, maar, maar hoe ging het dan wel? Da dat hebben de Maya... Uh, via astrologische berekeningen... Uh, hebben ze uh, bepaald dat er een komeetinslag zal plaatsvinden. Oh, Oh, er komt meteen een komeet bij kijken. De 21ste december, die is binnenkort, ja. Oh, jasses. Ja, jasses, dat is leuk. En ik heb, ik met een, dat zeg ik dan ook met pijn in mijn hart. Want ik zat aan de eettafel maanden geleden toen dat nieuws brak. Op de radio. En aan de eettafel zitten mijn kleinkinderen... waar een ja. dochter, de jongste, toen negen was. Oh, ja. En... Ik dacht luchtig van, hebben jullie de Maya-kalender? Ik dacht educatief bezig te zijn mm -hmm. als grootvader. En ik word later eigenlijk... Oh nee, de volgende dag word ik door mijn dochter gebeld. En ze zegt, daddy, ik heb met mijn dochtertje heel lang op bed moeten praten. Omdat ze echt angst had yeah. van wat yeah. je vertelde. Yeah. En dat had ik me dus niet gerealiseerd. Want ik had gedacht dat de volwassenen aan die tafel... daar zelfs als educators mogelijkerwijs hadden in kunnen springen... en misschien daar een, een soort lesje van kunnen maken. Maar dat is toen niet gebeurd. En ik heb daar later toen over gesproken... en ook advies gevraagd en gezegd en te horen gekregen van... Gewoon niet meer over praten. Dat gaat gewoon, dat ebt weg. Ja, maar dat is dus niet de beste manier, dat blijkt. Nee, ik, geloof, ik weet ja. het niet. Ik, ik hoor er ja. ook nooit meer iets van verder. Maar dat was dus de associatie die ik had bij het vergaan op 21 december aanstaande. En dan zal misschien een deel van de wereld in de vernieling zijn. Maar, oh. Hè? oh. Dus uh, <laughs> er is nog hoop. Maar, maar meneer Hunveld, want, want even alle gekheid op een stokje... Ja. gelooft u er ook maar een millimeter van? Ik zit er wel mee in mijn achterhoofd. Of dat nou geloof is? Kijk, daar kom je gelijk op het bruggetje. Oh. Er zijn namelijk geloofsgenootschappen... die zo graag hopen dat de wereld ten einde komt... en dat, dat gebeurt dan wanneer God of Christus, hoe noemen ze die man, of opnieuw te, ja. uh, terugkomt op aarde... en dan zijn we allemaal, dan komen de doden allemaal weer uh, uh, helemaal gaaf... als 21-jarige, hebben ze al voorspeld, oh, komen we allemaal weer uit het graf. Dat was niet mijn beste jaar, hoor. Oh, nee, mijne ook niet, nee. eigenlijk. Toen vloor <laughs> het ook al te zakken. Anyway. Laten we het luchtig houden. Ja, ik laten het terwijl we het over het vergaan van de wereld hebben. Ja. Maar, maar meneer Humveld, u, u, u, u houdt het in uw achterhoofd... maar zelf denkt u nou, ik ma, u maakt nog wel plannen voor zeg maar, de 22e. Oh ja, zeker. Oh, gelukkig. Ja, ja nee, zeker. Ik, heb ook, uh, uh, uh, uh, uh, ik ga het heugelijke feit uh, vieren. Ja. Sinds mijn 40e vier ik mijn verjaardag niet. Oh. Maar ik word nu januari... Word ik 66. Zo. Dat is leuk. Dat vind ik beter dan 65. Oké. Dat is een leuker getal. En ja. uh, dat ga ik dan wel vieren. Oh, gelukkig. Nou, laten we hopen dat we het halen. Natuurlijk. Ja. En dank u wel voor het oh, telefoontje. Graag gedaan. En, en meneer... veel plezier met het programma. En veel plezier met de gesprekken met anderen. Dank u wel. Oké. Okay. Als u nu rechtop in bed zit te stuiteren, dan mijn, mijn welgemeende excuses. Soms dan is een plaat in mijn hoofd gewoon iets rustiger... dan dat hij daadwerkelijk op de radio dan is. was een beetje hard, hè, om, om half drie s'nachts. Dus, nou, sorry daarvoor, maar wel enorm toepasselijk. The End of the World As We Know It van R.E.M. was dat. 0801121. 1121 hey, Ja, hoi Astrid. Hallo. Hallo, hoi. Dag. Dag. Leuk. Oh, gelukkig als het Noordwijk. nu al leuk is met twee keer hallo en dag, dan is het wel makkelijk scoren. Ja. Ja, goed hè. Ja. Nou, je bent gewoon van vrolijk vandaag. Je hebt ja. er zin in. Ja, dat, dat valt het op. Ja, ik heb zo lekker Ja, dat geslapen. valt op. Dat vind ik wel gezellig. Mooi. Goed. Ja. Ik woon in Noordwijk. Ja. Uh, aan de kust, Nou, er is nog helemaal niks te zien. Jammer toch hè. Ja, nou, nou ja, ook wel, wel hoop het, het hoop voor, voor mensen zoals bijvoorbeeld inderdaad Mark in de rolstoel... die er alleen maar heel veel overlast van ja. heeft, dan is mm. het wel weer fijn. Maar toch, ik, ik ja. hou er gewoon wel van als we allemaal eventjes uit de gebaande paden worden getrokken. Ik ook. Ja. Wij hebben hier ook wel eens uh, stroomstoring gehad, weet je wel. dan zo midden in de nacht overal kaarsjes aan, geweldig. Ja. Ja, het is toch weer eens wat anders. Nou, ja. Precies. Maar ik belde over dat kattenvoer, ja. voor hem. ja. Ten eerste uh, goed op de verpakking lezen. Ja. Daar begint het mee. Ja. Nou, en dan heb ik hier twee pakken voor me liggen. Eén van Royal Canin, dat is het dure. Ja. Nou, zal ik eens even oplezen wat er allemaal in zit? Ja. Uh, gehydrateerd vogelvlees, mm. rijst, mais, maisgluten. Ge uh, gedehydreerd varkenseiwit. Kijk. Kijk. Maar toch een uh, stukje varken... Uh, stukje yeah. nou, ja, nou, gedehydreerd. Ja, wat is dat dan? Nou, hydra hydrateren, dat is met vocht. Ja, gedehydreerd. Dus dat is de vocht aan het ontrokken, lijkt mij. Ja, dus, dus uh, gedroogde varkenseiwitten. Ja. Ja. Ja. Nou, dierlijke eiwetten. Ja. Plantaardige vezels. Nou, zo gaat het nog even door, hoor. Er zit... Uh, tarwe in, tarwemeel, bietenpulp, gist, Ach. mineralen, sojaolie, visolie, poeder, gist en uh, een, een tagetes taga te, taga uit Afri Afrikaan. Dus wat zit er een Afrikaan in het vak? Ja. Ja, of Afrikaantjes? Nee, Afrikaans Er zit erachter. gewoon een Afrikaan in het, uh, in het kattenvoer. Ja, dat lijkt me. Nee, het zal iets uit Afrika zijn, lijkt Zou mij. Zou je denken? Ook... Ja. Een bron van luteine. <laughs> nou ja. Nou, dat, is dat is een dure, dure poezenvoer. Ja. ja, ik heb vier katten. Ja, de een krijgt Die dure krijgen... en de andere krijgt goedkoop. Nee, ze oh. krijgen allemaal wat ze hebben willen. Ze worden hartstikke verwend. Ja. En ze hebben het heel goed en ze hebben nooit problemen. Oh. En de oudste is al 16. Mm. Dus, uh, nee. Maar Evelien, waarom heb je dan goedkoop en duur? Want dus is er ook een kat die die goedkope lekkerder vindt? Nee, ik maak een mix oh. van goedkope en dure brokken allemaal door elkaar. En daarnaast heb ik blikvoer, ja. Biskas. En ook een goedkoop merk van uh, ja, het beste, zeggen ze dan, de dieselwas zou ik maar zeggen. Ja. Nou, in dat goedkope blik, daar zit ook suiker in. Nou, ja, dat geloof ik best, want er zit bijna overal suiker in, hè? Ja, maar bij Wiscas ja. zit dat er niet in. Kijk. Nee. Is, het is duurder als er geen suiker in zit, dat is grappig. Nee, het is goedkoper als er geen... Als, ja, het is duurder als er geen suiker in zit, ja, dat klopt. Nou, en dan heb ik nog een ander merk. Jans. Ja. Uh, nou... Bijvoorbeeld, dat heet dan um, wild-oceaanvis en chicken. Nou, er zit dan 35% kip en kalkoen in, 4% oh. zeevis. Ja. En het heet dan dus... Uh, Oceaan... Uh, oh, jeetje, dan gaat er hier wat om. Uh, Oceaan... Wild-oceaanvis. Ja. 4%. Goh. Dat is allemaal emotie. Ja, want we hebben het gevoel van er zit lekker vis in. Geven we aan de katten? Ja, 4 procent. Ja, dat is niet heel veel. Nee. Je moet gewoon die etiketten leggen. Maar er zat nog best veel kip in. Ja, 35 procent. Ja, en de rest is ook weer uh, bietenpulp nou, en uh, afrikaantjes. En maïs, daar hebben we dierlijk vet. Oh ja, natuurlijk. Uh, rijst. Zeevismeel, gedroogde pietenpulp. Oh, wacht even. Zeevismeel zit er ook nog in. Ja, precies. Dat is die 4,4%. Ja. Oh, dus dat, dat is die. Dat, uh... dat zal die zeevis wel zijn. Oh, ja. nee, ja, ik denk dat ze, we er twee keer op Ja, ja. goed. Gehydrolyseerde dierlijke eiwitten. Fructo.oligosaccharide. Uh, Kaliumchloride. Biergist, gedroogde hele eieren. En calciumcarbonaat. Calciumcarbonaat? Ja. Dus er zitten er toch carbonaatjes in? Ja, dat denk hè? Maar die schrijf je met een K en, en een C. Oh, het zijn het die carbonaat Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ja, maar, maar er zijn dus... Ook jij hebt geen kattenvoer met uh, varkensmaak. Nee. Nee, dat is een idee. Maar ik heb wel ervaring... Als je katten uh, bijvoorbeeld gaat geven... zou het ja. sowieso heel slecht voor katten... Maar, of gewoon gekookt varkensvlees, dan krijgen ze daar wel huidproblemen van, krijgen ze jeuk. Oh, oké. Okay. En dat heb je niet met gekookte kip van de slager en rund en lam en vis. Dat... Mijn katten krijgen altijd verse kip van de markt en uh, doen het er hartstikke goed ook op. Nou, dan uh, zijn we in ieder geval helemaal bij qua ingrediënten van kattenvoer. En we weten dat het kan dat ze van, van ham, uh, uh, uh, uh, ik wil zeggen, schurft, maar dat gaat wat ver. Nee, dat ze daar huidproblemen nee, van krijgen. Dat een ja, dat is heel wat anders. En, uh, uh, uh, nou ja, en, en waarom dat is, Nou, als iemand daar nog een bijdrage uh, ja, dat over dat heeft. Dat niet weet, he, maar ik denk dat dat varkensvlees heel erg gefokt is en dat ze daar erg op reageren. Oh ja, maar dat is natuurlijk met uh, een heleboel kippenvlees ook zo. Ja, maar mijn katten krijgen geen. Plofkip, die krijgen soepkip. Ja. En uh, dat is weinig gefokt. Goed. Dat zijn de kippen die uitgevoerd worden. En uh, dat eigenlijk de kippen van de eieren, uh, die eieren leggen. Oh. Die, die en die. Erg lekker. Die gaan naar die vier poezen van jou. Ja. Oké. Okay, nou, dankjewel, Evelien, voor het overzicht. Heel graag gedaan. Fijne nacht en goed aan de poezen. Dat zal ik doen. Jij ook al een goed. <laughs> Doeg. Dag. Doeg. Hai. Marcel. Marcel. Hoi hey Saskia. Hallo. Hoi. Hoi. Mijn vraag. Ja. Ja. Uh, allereerst uh, vroeg ik me af wel wat, wat er gebeurde toen je 21 was en wat, wat zo moeilijk was. Ja, ik, ik, ik kan me niet zo heel goed allemaal meer herinneren, maar ik, ik zou niet, ik zou 21 was niet dat ik, als je dan zegt van hoe, welke leeftijd zou je naar nou terug willen, dan niet 21. Oké. Okay. Nee. Nou, Jij wel? Nee, ik Mijn vraag ging over het schaakspel. Ja. Ja. Uh, ik schaak uh, vaker een schaak. Ja. Maar als je. Uh, je kunt dat bord verkeerd omzetten. Kan dat? Ja, ja dan dat krijg kan. je een damspel. Nee, nee. Dat hadden wij vroeger aan de ene kant het schaakspel, aan de andere kant het dambord? Oh ja, oké. Okay. Nee, nee, nee, dat bedoel ik niet. Oh. Je bedoelt de voorkant naar achteren? Daar moet ik over nadenken. maar... Of de zijkant naar voren? Nee. Oh. Als, je, als je nou... Uh... Het, het, het is de bedoeling dat je de, de... het zwarte vlak ja. links van je hebt... en het witte vlak rechts van je hebt. Ja. Als je het spel begint. En als je dat andersom doet... Lijkt me dat helemaal niks uit te maken. Wiskundig gezien. Maar nee. dat is wel zo. Maar de, de, de reden daarachter, de, de, de, de ratio, ontgaat mij. Ik, ik ben wel eens uh, verteld dat de lopers dan anders gaan, gaan reageren of zo. Ja. Maar okay. ik snap het niet. Maar de, de Volgens, vraag is eigenlijk... Het maakt het helemaal niet uit als, als, je, als je het gewoon andersom draait. Ja. De vraag is eigenlijk gewoon, kan het schaakbord verkeerd staan? Ja. En waarom ja, ja, dan? Maar, maar het, het, En wat dus, gaat er dan verkeerd? Ja, dat is mijn vraag. Ja. Dat zeg ik. Nou, dan gaan we kijken of iemand als daar een links, antwoord op... Ja. Als je ja. links... Ja. Als je het zwarte vlak hebt, rechts het witte vlak, ja. dan is het goed. Maar ja. als, je, als, je het, als je het spel omdraait, ja. de beide het stukken hetzelfde staan, ja. maar toch is er een ja, gevolg. Een een, een coup, van, dat mag je helemaal niet, want, want dan verandert er iets, maar, maar ik weet niet wat er, maar wat er dan verandert. Ja. Oké, okay. nou, dat, dat, dat lukt vast wel. Want er zijn vast wel mensen die er verstand van hebben... die dat even willen uitleggen via 0800-112. Ik mag het hopen. Ja, hè? Oké, okay, ja. nou Marcel, ik, ik ga mijn best doen. Ja. En een uh, goede nacht. Dank je wel. Dag. Hoi. Dag. Dag. Het moet zo'n acht jaar zijn geweest, toen ik op een koude zondagmiddag... Aan mijn moeder vroeg, kan u me leren. Ze zei, dat is lang geleden, joh, dus ik weet niet meer zo goed. Hoe het moet, maar goed, we kunnen het proberen. Dus ik pakte de zes spellendoos, nam er een dambord uit... Waarop je op de achterkant kon schaken Maar de stukken Die zaten er niet bij En moeder zei, die zullen we dan zelf maar moeten maken Ze knipte toen papiertjes uit En die gaf ze door aan mij En zei er telkens bij Wat ik erop moest schrijven En toen we klaar waren Plakten we samen De namen van de stukken op de schijven. En ze zei, dit is de koning, alles draait om hem. Als hij valt, dan heb je het verloren. Hij is machtig, hij kan alles, hij mag overal naartoe. Over het hele bord, van achteren naar voren. Met de torens mag je recht, met de lopers enkel schuin. En die dingen kunnen springen, dat zijn paarden. En die koningin, die mag niet meer. Dan maar één vakje per keer Het is eigenlijk een stuk van weinig waarde hmm. Dus wij samen aan het schaken Nou het was zaak je koning vrij te maken En dan naar de overkant om te plunderen en te roven En die koningin stond wat lullig achterin ik heb in het hele spel zo goed als nooit verschoven. En ik moet zo'n 15 jaar geweest zijn, toen ik bij mijn vriend. Die mij vroeg, Harry, partijtjes haken. Ik had het met die koning, en die vriend die vroeg verbaasd. Hij hey, ga je lekker joh, de kun toch niet maken. En ik vroeg kwaad, hé, hey, wat doe ik dan verkeerd. Want toen ik klein was, heeft mijn moeder mij geleerd.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 Het is toch eigenlijk een stuk Van weinig waarde Het moet zo'n 25 jaar geweest zijn Toen ik op een zondag aan mijn moeder vroeg Weet u nog Dat u mij heeft leren schaken Ze zei Dat is lang geleden joh Maar dat weet ik nog precies Toen moesten we de stukken zelf maken. En ik zei: Maar ik heb jaren fout geschaakt. Want u heeft toen een fout gemaakt. En ik snap als nu wat er destijds is misgegaan. Want Jan, sterke koningin, zat er toen nog niet zo in. Mijn moeder vroeg: Wat heb ik dan verkeerd gedaan? En ik zei: Het gaat wel om de koning. Alles draait om hem. Als hij valt, dan heb je het verloren. Maar die koningin, maar die mag veel meer. Dan maar één vakje per keer Over het hele bord van achteren naar voren Zou het kunnen dat u toen Die rollen omgedraaid heeft Ja, omdat je daar destijds nog niet op let. Toen zei ze een tijd lang niets Stond ze op en zei Ik ga koffie zetten Het was op een koude zondagmiddag Ik moet zo'n acht jaar zijn geweest Ik heb van mijn moeder veel geleerd Maar zij en ik Van die ene fout misschien nog wel het meest Van die ene fout misschien nog wel het meest Van die ene fout Misschien nog wel het meest Een prachtig, prachtig, prachtig liedje blijft het toch. En uh, als iemand kan rijmen, dan is het Harry Jekkers wel. Het schaakspel heet het liedje, heel toepasselijk. Naar aanleiding natuurlijk van de vraag van Marcel van Zojuist. Als het schaakbord verkeerd, zijn, wat zijn, uh, verkeerd staat, wat zijn dan de gevolgen voor het spel? Wat verandert er in het spel? 0800 1121, als je het weet. Joke wil weten waarom gapen effect heeft op je gehoor. Ans wil weten waarom er geen uh, chocoladeletters in puur met hazelnoten te verkrijgen zijn. Joop vroeg zich af hoe het zat met het einde van de wereld. Hoe de Maya's ertoe kwamen om het einde van de wereld te voorspellen. Nou, daar belde eigenlijk meneer Hunveld al over. Maar mocht je nog een aanvulling hebben, bel dan ook even. Mark vroeg zich af waarom er geen varkensvlees in kattenvoer zit. Waarom katten geen varkensvlees mogen, is hem tenminste verteld. En uh, Dick wil dus weten wat er aan de binnenkant van het rechterbeen van schaatsers zit. Een rond stukje stof van een lichtere kleur dan de rest van het pak. Maar wat, wat is dat dan voor zo'n rond stukje stof? 0800-1121. Gerrie, goeienacht. Hallo. Hallo. Uh, luister. Ja. Uh, wij zitten hier met de vraag Sinterklaas. De vraag Sinterklaas, ja. Ja. Uh, de dag is 6 december. Hij staat op de Heilige Kalender op 6 december. Ja. Waarom vieren wij dat in vredesnaam op 5 december? Ja, wat is daar ook alweer het verhaal mee? Ja. Dat vind ik een beetje vreemd. Ik bedoel, Sint Maarten is op 11 november. Vieren we ook niet op de 10e? Nee. Dus waarom Sint Klaas nou op 5 december? En dan heb ik meteen deze vraag eigenlijk, dan een vraag. Ik erger me daar een beetje aan. Oh. Hij wordt met veel pompa. Ja. Eh, televisieuitzendingen, alles wordt eraan gewijd. Maar de man is met stille trom vertrokken. En is blijkbaar niemand van die kinderen die vraagt, waar is hij nou gebleven? En hij is weg. En dan denk ik, als mijn man zegt, ja, we zijn van de hepper, kan ons gescheiden waar die kerel gebleven is. Ja, precies, de pakjes zijn binnen. Ja, maar, ja, maar toch. Eh, ik vind dat, ja, nou, ik, ja. Nou, het is helemaal niet grappig, maar het schijnt dus dat vooral uh, autistische kinderen, die hebben daar enorm last van, hè? Nou, dat zie je. Dan zit iedereen enorm uh, naar dat hele Sinterklaasfeest toe te, toe te leven. Ja, we en hebben een Sinterklaasjournaal, alles hebben ja. we. He, en dan ineens, hop, oké, het is weg. Nou ja, ik heb daar een beetje moeite mee, eerlijk ja. gezegd. Dan denk ik, besteed nou ook eens een klein beetje aandacht aan het feit dat de man weg is. Maar, maar uh, Gerry, en dat bedoel ik ja. echt niet, niet grappig... maar ben je ook een klein beetje autistisch, of niet? Nee, ik ben niet oh. autistisch. Nee, maar dat zou weten, kunnen. Nee, ja. nee, nee, nee, nee. Maar, nee, nee, nee, gelukkig nee. niet. Nee, maar dat is dat, op een of andere manier dan als, als iets... Uh, ja, de autistische mensen en kinderen vooral... die houden ervan als iets aangekondigd wordt... en dat ze van tevoren weten wat er gebeurt... en dat die dan opeens weg is. en dat, inderdaad Nee, dan ik dat denk is dat ik... Uh, bij het ouder worden, hoe langer de crisis er wordt. Ja, ja, ja. ja. Nee, maar het, is, je kunt, het zou natuurlijk gewoon heel eenvoudig kunnen zijn... ...dat we allemaal, of vooral kinderen, heel blij worden van het feit dat die komen. Dat we eigenlijk verdrietig worden van het feit dat die weggaat. Nou, ik weet niet. Het is afgelopen hoorde nooit het feest. Ik hoorde nooit geen kind over. Hier. En Dat is eigenlijk zo verdrietig, dat het die kinderen inderdaad echt helemaal geen moer interesseert. Nee, precies. <laughs> He, we hebben het buiten binnen. En ja. Euh, nou ja, wat kan onze twijfel weten Maar voor de rest ja, zit ik ook met die 5e en 6e december. Dat ja. ik denk van, ja. En dan heb ik nog iets over die Maya's. Ja. Iemand vertelde mij laatst van... Uh, joh, als je geen last wilt hebben, moet je naar een dorpje in de Pyreneeën. Want daar schijnt weer zo'n een of ander duister geloofsgroepje te zitten. Die dan weer verkondigen van, nou, ons gebeurt hier niks. Oh. En dat hebben we hier in de Achterhoek, in Aalten ook. Ja. Daar schijnt ook zo'n, uh, nou ja... Echt waar? Ja, ja, ja, ook zo'n groep te zitten. Dat is wel een goede plek om te zitten, Aalte. Vind je? Ja, dat ja, is een oh. prima plek. Oh, nou, smaak. kinderen, maar goed. Ja. <laughs> het is maar een mis denk... met Aalte dan? <laughs> nou ja, dat zal ik maar niet via de radio oh. vertellen. Okay, dat maar we stil. in, in ja. ieder geval, um, ik denk dat toch veel mensen zich daarmee bezighouden. Ik las het laatst voor het eerst een stukje van in de krant, ik denk, hè? Ik had er nog helemaal niks van gehoord. En toen dacht ik, oh god, is er weer een groepering die weer begint te donderen. Wat oh. hebben we allemaal al niet gehad in de loop der jaren. Eh, nou is het dan weer die Maya-kalender. Ja. Nou, op, op naar het volgende dan maar weer. Ja, ik vond eh. het laatste waar we echt met z'n allen last van gehad hebben... is de millenniumwisseling, toch? Ja, nou, precies. Dat is eh, op. Uit, het is alweer twaalf jaar geleden, dertien. Ja, maar blijft de tijd. Ja. Uh, <laughs> en ik kan je vertellen, er is hier nog geen sneeuw, hoor. Maar... <laughs> Maar, maar in de achterhoek ook nog geen sneeuw. Nee. Maar zit jij te wachten op verkeersinfarcten en dergelijke? Nee, natuurlijk niet. <laughs> nee, nee, nee, dat niet. Pas wel dan. Nee, ik vind het heel vervelend voor mensen die vijf uur lang ingesneeuwd zitten en geen dekentje bij zich hebben. Maar het is. Ik hou er gewoon. Maar je had ja, moeten ook, zien ja, hoe mijn kinderen mooi. naar buiten keken en dan ja. liepen: Mama, mama, sneeuw. Boog ja, ik, ik, op de slee. Ja, ik vind het ook prachtig. Het een Daar feestje. je. Maar voor mensen die op de weg zitten, vind ik het toch even iets minder. Maar ja, nou, daar zo opkom. Ja. Uh, ik heb hier uh, zo heel af en toe eens de een regionale omroep erop. Niet zo heel vaak, moet ik zeggen, want ik ben een Radio 2-luisteraar. Ja. Maar zo heel af en toe dan hoor ik dat. Even. Dus iemand die op Radio en... 1 zit te vertellen dat ze een Radio 2-luisteraar is... die soms naar de regionale omroep luistert, ja? Ja. Ja, en waarom Gaat heb door, ik nou... Ferry. Ja, ja dan heb ik nou Radio 1 erop, omdat dat veel gekletst is in de nacht. Ja, lekker, en ik dat En ik zat liever heb als muziek. Ja. Als ik niet zwaar ik kan, ook. heb ik graag een beetje gezeuren. Nee, dat begrijp ik. Maar dat doe ik het ook voor... om iedereen gewoon lekker in slaap te de En te, te kletsen. Ja. Maar um, dan hebben we hier morgen vroeg... is onze regionale omberoep, hoorde ik om vijf uur al in de Ja, Corine, ik dacht, ja. Ja, ja, ja, nou, die noemen wij de klok. Is Corine de klok? Ja, iedere ieder drie minuten zegt zo laat het is. Dat, word, ik het niet dat is heel handig. Dat oh, hebben nee, mensen fris, graag. Of oh, vreselijk. Oh. oh, ja, afschuwelijk. Maar dan bedoel ik, ze sturen wel... Verslaggevers er weg op. Ja. Dan denk ik waarom is dat dan? Is het He, is allemaal bedoel, voor jou, Gerry. Ja, nee, hartstikke bedankt. Ik bedoel, ja. iedereen wordt aangeraden blijft thuis, maar de verslaggevers worden er weg op. Ja, maar dat is altijd zo. Ik, ik heb dit in uh, met die met die orkaan in New York met Sandy. Ja. Uh, uh, uh, uh, <laughs> heb ik hele dagen <grijp> naar de Weather Channel, het Weerkanaal, zitten kijken... en dan ja. hadden ze de verslaggevers stonden op laarzen... Ah. tot hun knieën in het water, in ja, het park... Ja. en dan zeiden ze, ja hoor, het park loopt nog steeds onder water, dames en heren... en dan is het toch fijn dat iemand dat even duidt ter plekke. Ja hoor, om ons van de ellende op de hoogte te houden. Ja, ja daar joh. doen ze het allemaal voor. Ja, ja, ja, ja. Dat maar wat, wat wel niet, vaak met dit soort toestanden is, is dat ja. mensen, mensen gaan dan de weg op. En daar ja. wordt eigenlijk voor gewaarschuwd. Ja. En wij doen dat in Nederland altijd een beetje bovenmatig, vind ik. Maar daar ja, wordt, wij zeggen dan meteen, ga dan niet. Terwijl we eigenlijk bedoelen. Als u nou gaat, ga dan met sneeuwkettingen. Ga dan met snowboots. Doe warme grijze sokken aan. Trek thermisch ondergoed aan. Neem een extra flesje water mee. En een dekentje. En zorg dat je mobiele telefoon is opgeladen. Eigenlijk bedoelen we dat. En dat, die verslaggevers die zorgen daar wel voor. Ja, ja, ja. Nou, ja. voor mij hoeven ze echt niet de weg op, hoor. Om mij op de hoogte te houden van de andermans ellende. Nou, dan weet je, ik bel Corine nee. zo even... dat ze gewoon om zes uur kan beginnen. Kan ze nog even zeggen omdraaien. Ja, en niet... iets. het niet en niet iedere vier minuten, te zeggen hoe laat het ja, is. Ja, maar dat, dat, dat vinden mensen fijn. Mensen worden ochtends wakker, denken, goh, hoe laat zou het zijn. En dan zegt iemand op de radio, het is precies vier minuten voor drie. Oh, dat ja. is fijn. Nou, ik word er doodziek van, want ik heb zelf een horloge. Als ik wil zien hoe laat het is, dan kijk ik wel een keertje. <laughs> en als je maar... wil zien of het snel... Volgens mij is gewoon een hele regionale omroep niet aan jou besteed, Gerry. Nee, echt niet. Nee. nee. nee ja, maar nee, dat geeft niet. niet. Die mensen moeten er ook zijn, alle twee. Oh ja. ja, en ze hebben ook soms wel leuke programma's. Oh, gelukkig. Maar ik luister niet zo heel veel... <laughs> Zoals sommige mensen altijd zeggen, over mij is er maar één omroep, omroep Oost of uh, ja. Omroep Gelderland. Of Radio, Radio 1. Ja. ja. Nou, <laughs> we die... het er nog even in. Nu is genoeg. <laughs> maar mijn vraag ging over Sinterklaas. Oh ja. Waarom 15 ja. december? Ja, 6 december en geen afscheid nemen. Staat genoteerd, Gerry. Ja. Ik ga op zoek naar een antwoord. dankjewel. Oké. Okay. Hoi, Dag. hoi. 0800 1121. Hang maar op hoor, Gerry. Ja. Oh, wat is dat nou? Zijn dat de katten van Niels? Hallo, Niels, Zijn dat de katten die zo schreeuwen? Uh, nee, dat ben ik zelf. Oh. Ik was even. Hey, en ik heb een zaklampje die ik even op antingen was. Een dat maakt zo'n herrie. Ja. je hey, moet het even kort houden, zie ik. <laughs> ja. Ja, ik heb even uh, meerdere punten. Uh, wat ik weet, waarom katten geen uh, varkensvlees mogen hebben. Ja. Die mevrouw had het net over dat ze er huidproblemen van krijgen. Ja. Uh, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dat wat je ik wel heb meegemaakt, ja. en wat een huisarts, of een sorry, dierarts ook wel eens tegen mij verteld heeft, ja. uh, is dat ze wormen van kunnen krijgen. Oh. En dat krijgen ze ook echt. Oh, dat heb je wel meegemaakt. Ja, ja, helaas. En had je veel kattenvoer gegeten of een beetje? Uh, nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> Gewoon uh, rauwe plakham. Oh, ja. Ik denk, het zijn vleeseters, lusten ja. ze ook wel. Ja, ja. Dus niet. Maar het blijkt dus dat ze niet tegen rauwe varkensvlees kunnen. Want daar zitten dus die wormen. Er zit iets, daar, er zit iets in en daar krijgen katten wormen van. Eh, jasses. Ja. En hoe ja, ik... vervelend. Maar daar heb ik dus gelijk twee vragen over. Ja, die wormen kun je oplossen met een wormenkuur. Oh ja. ja. Vinden ze niet leuk, want je moet ze pilletjes in een schot duwen? Ja, daar houden katten niet van. Nee. Dan is mijn vraag, of twee eigenlijk. Ja. Waarom is dat alleen met varkensvlees? Want met kip of rund gebeurt dat niet? Nee. En wat zou er gebeuren als je gebraden varkensvlees geeft? Ik heb momenteel geen katten, dus ik kan het niet uitproberen. Oh, oké. Okay. Nee, nou, en dan dat... ga ik ze ook niet aan doen. Nee, dat is zielig. Ja. Ja. Nou, nou, er is vast wel iemand die dat weet. Maar nou, nou zei je yes. zo mooi, Niels, van ik moet kort zijn. Dan hebben we een minuut over. Ja, want ik heb nog een andere vraag of Volk opmerking. Luk... Ja, gelukkig maar. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, dat gaat over die Maya-kalenders. Ja. Einde van de wereld, bla, bla, bla. Ja. Uh, ik heb gehoord dat hun telling... Uh, gewoon qua jaartal even ophoudt, ja. net zoals bij ons het jaar 9.999 zou zijn. Ja. En als je per se in die vier cijfers hebt, moet je opnieuw beginnen. Oh, gewoon weer bij dus het begin. Juist, dus weer in het jaar 0 of jaar 1. En moet hier, maar is het, realiseerde ik me gister, Ja. iemand opgevallen dat, wat is de kortste dag van het jaar? 21, nou, dat is ook toevallig. Voila, ik heb er nog nooit iemand over gehoord. Oh, maar wat van ja en? Ik hoor een eindtune. Yes. Um, ik denk dat de nieuwe Maya-kalender ja. in het jaar 0 gewoon begint op de kortste dag van het jaar. Oh. Gok ik, ik heb geen internet tot mijn beschikking. Nee, maar dat hoeft ook niet, want we hebben dit programma 0801121. Dankjewel, Niels. Yes, dank jou en een fijne uitzending. Oh, en er is hier geen sneeuw. Oké, okay, dankjewel.